12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. IJssel leidt tot chaos in het Noorden. Dekkingsgraad, pensioenfondsen weer gestegen. En de Tour de France van 2014 begint in Leeds. Het is bewolkt. Vanuit het zuidwesten komt de regen aan. En het wordt 1 tot 6 graden. En er komt ook veel wind. Tegen de avond is hij op de Wadden stormachtig. Morgen bewolkt, soms wat zon aan de kust, kans op een enkele bui en het wordt ongeveer 7 graden. Code oranje in het noorden van het land. Want het heeft daar vanmorgen flink geijzeld. Er ontstonden files tot wel 20 kilometer. En er waren ongelukken. Drukke ochtend dus voor de schadebedrijven in de regio. A32, er binnen een auto's van de dikrekken... en ik meerdere mensen verwonden rekken. Omvatten kom dat er nog meer auto's van de dikrijtje... maar er maar 30 kilometer in de oren De willen. bij dit volgende A32 af het en de volgen. Op de A32 stiet tussen een Chaos was het vanochtend op de wegen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 Ja, nou, dat valt mee, geloof ik. Ja, de buurman die uh, naast mij geparkeerd stond in de berm, die, uh, was er erger aan toe, de auto dan. De buurman zelf niet, maar uh, ja, volgens mij is het alleen de uitlaat, dus uh, dat valt mee. Goedemorgen. Ja, is Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, mijn taxi. Nou. Ja? nou, De taxi is een fijne dag willen. Ja, dankjewel. U ook. Een verslag van Menno Reemeijer. De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen is in november gestegen tot 102 procent. En dat is de hoogste stand sinds juni vorig jaar. Dat heeft de Nederlandse Bank bekendgemaakt. Zo'n dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds aan zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen. Er Moet wettelijk een dekkingsgraad van minimaal 105 procent zijn. En nu is het dus 102. Die stijging vorige maand komt vooral dankzij gunstige beleggingsresultaten. Het aantal pensioenfondsen dat een dekkingstekort heeft... is gedaald naar 165. Een van de belangrijkste Russische oppositiefiguren, Alexei Navalny... wordt opnieuw aangeklaagd voor fraude dit keer. Er loopt al een onderzoek tegen hem wegens vermeende diefstal. Dus dit kan er nog wel bij. Correspondent David-Jan is dat nou een serieuze aanklacht... die erbij is gekomen? Nou, Het is me eerlijk gezegd niet helemaal duidelijk wat hem precies verweten wordt. Het schijnt iets te maken hebben met uh, postbezorging. En uh, hij zou, als ik, als ik het goed begrijp, tenminste post hebben laten vervoeren... door een handelsonderneming tegen een veel te hoge prijs. Maar in een ander opzicht uh, is die zaak zeker serieus. Hè? Je noemde al een, een, een, een eerste onderzoek dat tegen hem loopt vanwege uh, verduistering van hout. Een zaak waar maximaal tien jaar op staat en als hij dat zou krijgen en deze nieuwe zaak lijkt ook nog eens een keer tot een veroordeling dan wordt uh, Alexei Navalny voor een flinke tijd weggestopt in de gevangenis heeft hij al gereageerd ja, hij twittert heel erg veel. En uh, direct nadat deze beschuldigingen bekend werden... noemde hij het complete onzin. En uh, hij verwijt de ops die opsporingsdiensten nu ook uh, zijn familie erbij te betrekken. Hè? Want ook zijn broer Aljek is medeverdachte in, uh, in deze zaak. En uh, uh, bij, bij zijn broer, bij uh, uh, Alexei zelf en ook bij hun ouders is, is huiszoeking gedaan. En hij tweette vanochtend... Uh, kennelijk hebben ze aan mij niet langer genoeg... maar gaan ze nu ook achter mijn familie aan. Wat is zijn uh, rol binnen de oppositie? Want het lijkt een belangrijke uh, figuur te wezen. Ja, dat is hij. Uh, hij is begonnen en hij is vooral een blogger die heel veel over... Uh, over corruptie publiceert. En in die zin hebben de autoriteiten echt last van hem. Maar dat is hij niet alleen. Het afgelopen jaar heeft hij ook een, een groot aantal uh, of een flink aantal grote anti-Poetin demonstraties gehouden. Dus tegen de president vanwege fraude bij verkiezingen en dat soort dingen. En dat zit het Kremlin helemaal niet lekker. En ik denk ook niet dat dit, uh, de, de aankondiging van dit onderzoek uh, helemaal toevallig komt, uh, vandaag komt. Hè. Want voor morgen staat er weer een oppositiedemonstratie op het programma. Daar is geen toestemming voor gegeven. Maar er zal toch wel degelijk worden gedemonstreerd. En als hij voor die tijd niet wordt gearresteerd... dan zal Navalny daar zeker bij zijn. We wachten het af. David-Jan Godfoy. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Hoe is het nou met de bultrug? Die woensdag is aangespoeld op die zandplaats. Razende bol bij Tessel? Want de laatste berichten waren... hij wordt niet meer gered. Contact met Kees Groenewoud van Eco Mare. Hoe, hoe is het nou met hem? Nou, het laatste nieuws. Ik heb net contact gehad met uh, het SOP. Dat is het bootje wat daar uh, naartoe is gevaren met twee wetenschappers uh, vanochtend. Die wetenschappers die zijn op de uh, zandplaat afgezet. En die hebben geconstateerd dat uh, nu met het lage water dat het weer de toestand is zoals we hem gisterochtend ook aantroffen. Namelijk, uh, uh, zoals wij dat beschreven, stervende of in ieder geval in een hele slechte conditie. Er schijnt echter een patroon in te zitten. Elke keer als hij water onder zijn lijf krijgt, wordt hij weer uh, levendig. Dus het is heel moeilijk inschatten en eigenlijk ook erg speculeren over wat nou daadwerkelijk de toestand van het dier is. Ja, en hoe lang die dat nog vol kan houden. Ja, um, nou wat bij uh, walvisachtige uh, gewoon een groot probleem is, is dat als ze niet drijven en dus geen opwaartse druk van het water hebben, dat ze het gewicht van hun hele lijf op hun organen hebben. En dat is gewoon ja, ja uiteindelijk uh, dodelijk. Maar op dit moment wordt er dus niet meer gered, zegt u. Hij wordt gewoon gemonitord. Hij wordt momenteel gemonitord. En uh, er wordt niet gered. En dat heeft uh, te maken met uh, ja, een, aantal, uh, een aantal technisch specialisten... die gewoon hebben geconstateerd dat uh, het in technische zin momenteel op die plek... In deze omstandigheden, maar ook uh, gezien de plek van het dier. en mogelijk ook de toestand van het dier. want dat speelt ook een rol in de inschatting daarvan. dat het gewoon uh, uh, momenteel niet uh, mogelijk is. Nou, komt er een storm aan, hebben we gehoord. op de Wadden. Het wordt misschien ook wel weer hoogwater. Kan dat nog helpen? Is er nog een kans? Ja, er is nog een kans. Uh, er is uh, springtij. Uh, dat betekent dat het extra hoogwater wordt. Met een gunstige wind komt er dan heel veel water richting Texel, de Waddenzee in. En dat betekent ook dat hij meer water onder zijn lijf krijgt en misschien zichzelf kan loswurmen. Echter, er is een ongunstige wind voorspeld, Zuid-Zuidoost geloof ik. En dat betekent dat er niet extra veel water zeg maar, richting Nederland, richting Texel wordt geblazen. En dat is een ongunstige factor. Maar goed, ik hoor u zeggen, er is nog een kans. Wanneer weten we dat? Um, dat weten we eigenlijk uh, na uh, um, uh, het uh, hoogwater en na, uh, dat de storm uh, zeg maar is, uh, of tenminste de, de harde wind zeg maar, uh, is aangewakkerd. Uh, en ja. en nou, ik voorspel dat over tussen zes en, en een uur of tien, zeg maar, um, dat we, dat we uh, in ieder geval kunnen zien of het effect heeft gehad. Oké, okay, we wachten dat af. Uh, Kees Groenewoud van EcoMare. dank u wel. Graag gedaan.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 en heeft samen met China drie keer een VN-resolutie... voor verscherpte sancties tegengehouden. Op een basisschool in de Chinese provincie Henan... heeft een man 22 kinderen verwond met een mes, dat melden staatsmedia. Die man zou eerst een vrouw hebben neergestoken en daarna de kinderen. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekend. Op de school zitten kinderen tussen de 6 en de 11 jaar... De Chinese politie heeft de 36-jarige dader opgepakt en waarom die heeft gestoken, is onduidelijk. China heeft de laatste jaren vaker te maken met steekincidenten bij scholen. Vaak hebben de daders psychische problemen. Bij een huiszoeking in Stijn in Limburg heeft de politie een grote hoeveelheid wapens, drugs en vuurwerk in beslag genomen. De politie had informatie gekregen dat er misschien wapens in het huis zouden liggen. In die woning hebben wij onder andere een bb -gun aangetroffen, een jachtgeweer, een schietpen, geluidsdemper, een kruisboog en een boksbeugel. En daarnaast hebben we ook bijna twee kilo gedroogde henneptop aangetroffen en een kleine hoeveelheid vuurwerk. Allemaal in beslag genomen en een man van 40 uit Stijn is gearresteerd. Sport. De Ronde van Frankrijk start in 2014 in het Engelse Leeds. Het is de tweede keer dat de Tour begint in Engeland. Vijf jaar geleden was de start in Londen. En de Tour werd afgelopen jaar gewonnen door de Brit Bradley Wiggins. De terugcommissie van de KNVB heeft PSV-verdediger Marcello voor drie duels geschorst. Hij krijgt ook nog een voorwaardelijke schorsing voor één wedstrijd. En Marcelo wordt ermee bestraft voor zijn slaamde beweging... naar tegenstander Danny Hoesen in het duel met Ajax. En daarmee neemt de Tuchtcommissie de eis van de aanklacht over. Verslaggever Ragnar Niemeyer. En dus kun je zeggen dat de hoorzitting die er gisteravond op de bondsburelen was... bij de KNVB in Zeist, dat die hoorzitting voor PSV geen enkel effect heeft gehad. Eerder zei de aanklager al dat het een klassiek geval was... van het slaan van een tegenstander... En dat hij weinig reden zag om deze zaak anders te behandelen dan, zou je kunnen zeggen, klassieke gevallen. Dat is vervelend voor PSV, want Marcelo mist daardoor de laatste wedstrijden van de competitie. Komend weekend tegen NEC, de beker tegen Rijnsburg. En ook op de laatste speeldag voor de winterscrop zal PSV niet over de verdediger kunnen beschikken. Tenzij PSV in beroep gaat, want die mogelijkheid is er. Dan zou Marcelo dit weekend tegen NEC in Nijmegen wel gewoon kunnen meespelen. PSV heeft veel geklaagd over de strafmaat. Het zou zijn gebeurd op basis van krantenartikelen, van berichtgeving in Studio Voetbal bij de NOS. Maar aan de andere kant, het slaan van een tegenstander is zo beoordeeld door de KNVB. En zo is er een straf uitgesproken van vier wedstrijden waarvan één voorwaardelijk schorsing. PSV kan nog tot vier uur vanmiddag in beroep gaan. Zwemmer Jurie Verlinde heeft zich bij de WK Kortebaan verzekerd van een plaats in de halve finales van de 50 meter vlinderslag. In Istanbul zorgde hij in de series voor de negende tijd. En het is Sharon van Rouwendaal niet gelukt om de finale van de 200 meter rugslag te halen. In de series werd ze 15e. Het is 12 minuten over 12 naar de AWB. John Soroka. In de provincie Groningen is het plaatselijk glad door ijzel En er staat een file op de 50 van Arnhem naar Os... bij knoop het Eewijk, drie kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Er is nog een kansje dat de bultrug bij Tessel loskomt. Dat zegt de minister Het moet wel even hoogwater worden. De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is weer gestegen. En de Tour de France van 2014 begint in Leeds in Engeland... en gaat ook weer naar Londen. Dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zo even met opperjurylid Henk Jan Smits... over de commotie die is ontstaan door zijn uitspraken... dat wordt gesjoemeld bij The Voice of Holland. In het mediaforum NCRV-collega Jacqueline Geel... en journalist en taalexpert Jan Kuitenbrouw. Het gaat onder meer over het nieuwe programma van misdaadjournalist John van der Heuvel... Die gaat kinderen redden die naar het buitenland zijn ontvoerd door een van de ouders. draait dus om de kinderen, maar het moet ook mooie televisie opleveren, zegt Van der Heuvel. Nou, je moet het heel goed voorbereiden. Ook om, om natuurlijk uh, alle emoties die daarbij een rol spelen zoveel mogelijk toch te kanaliseren. Maar het levert wel spannende beelden op. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? Ook zo'n belangrijke vraag. Topscore is nog steeds 66. En de laatste die daar wat aan kan doen is Nabil Yassin En hij komt uit Venendaal. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Ja, John de Mol is boos op Henk-Jan Smits. In de Koen sanders Show 3FM gisteren zei de Mol dat Henk-Jan Smits... als het tegen zit een brief van de advocaat van de Mol kan verwachten. John is namelijk woedend op Henk-Jan Smits omdat hij gezegd zou hebben... dat in The Voice of Holland sprake is van manipulatie. Ik heb overigens uh, uh, uh, uh, mijn advocaat de opdracht gegeven... om heel goed te luisteren wat hij gezegd heeft. Oh. En als het inderdaad zo is dat hij letterlijk zegt dat ik de boel manipuleer... dan heeft hij morgen een brief van de advocaat in zijn bus. Ja, bent heel boos. John. Ja, ik vind het een beetje. Weet je, het feit dat ik er nu alweer met jullie over praat, vind ik eigenlijk wel bijzonder van mij. Ja. Henkel Smits aan de telefoon. Henkel, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Heb je de post al uit de brievenbus gehaald? Nee, ik ben op dit thuis, dus ik, uh, ik weet het niet. Maar uh, ja, het is wel een vervelende zaak natuurlijk. Ja, nou, je hoort John, hij is, uh, ja, hij is not amused, uh, maar dat is nog een understatement. Ben jij geschrokken van zijn reactie, maar ook want de hele Twitter gemeenschap is over je heen gevallen intussen? Nou, precies. Uh, met name ben ik daarvan geschrokken, want ik was uh, ik stond gisteren in het koerhuis een, een, een, een hele gezellige avond aan elkaar te praten. Dus het is mij eigenlijk een beetje ontgaan Pas om één uur in de auto explodeerde mijn telefoon zo'n beetje. En daarvoor had ik natuurlijk op Twitter al het een en ander gehoord. Dus ik heb het teruggehoord en toen dacht ik, ja, het smits, het is wel heel erg kort door de bocht wat je zegt. Maar ik zeg nergens, dat wil ik even duidelijk maken... ik zeg nergens dat er gesjoemeld wordt. Maar ik heb inderdaad een beetje verkeerde woordkeuze. Kijk, ik als marketeer vind manipulatie een, een groot goed. Maar ik bedoel daarmee dat je soms dingen... Uh, uh, ja, uh, dat, je, dat je probeert uh, uh, invloed uit te oefenen. Maar manipuleren wordt meteen gezien als schoemelen met telefoting. Maar dat is geen zin wat ik... Ook denk en laat staan, zeg. Ja, je hebt die uitspraken gedaan bij collega Veenhoven van BNN Today. Ja. Uh, we, we, laten we even luisteren wat je precies nou, hebt gezegd. Nou, laten we het vooral niet doen. <laughs> even luisteren. John de Mol wil maar één ding: spannende televisie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 Is wat ik en ik wil dus ook niet zeggen dat hij verantwoordelijk was. Maar je kan wel een droomfinale hebben. En dat is ook, het woord plannen word ik heel erg opgepakt en terecht. Want je kan ook iets plannen dat je het naar je hand zet. Maar je kan ook zeggen, oh I love it when a plan comes together. Hmm. En, uh, dat, je, dat je iets in je hoofd plan, plant, maar dat je dat niet altijd naar je hand kan zetten. Hey, maar je heb... kan wel zeggen, van nou dit is spannend. Maar ik, ik heb me excuses aangeboden voor het kort door de bochten van mij. Dat is ja, een beetje story of my life. Heb je dat, dat aan John zelf gedaan ook of niet? Nou, ik uh, kan hem niet bereiken. Okay, maar maar hij, ik, ik, hoop, ik hoop dat via uh, jou... Ik weet dat hij altijd naar jou <laughs> luistert, Jurgen. Dus, uh, ja. en nu, zee, nu heeft hij vandaag andere dingen aan zo want hij heeft vanavond een uh, spannende ja, finale, finale te, te zijn, ja. Maar, maar ja, ik hoop dat het wordt doorgegeven aan hem... en ik reken erop dat het wordt doorgegeven ja. aan hem. En, jij denkt, dat hij en dus, niet, jij denkt dat hij niet weet wie vanavond al gaat winnen? Dat weet ik zeker <laughs> dat hij dat niet weet. <laughs> ik weet zeker dat het nu... want dat is wat ik zei, een spannende finale. Want ik heb het ook gezegd om uh, uh, John en de makers van The Voice te verdedigen. Want zij, uh, bij BNN Today werd, kwam er een beetje een aanval... dat het een beetje raar was dat Sandra eruit was. En mm. ik wilde het juist verdedigen. Ja. Dus het is helemaal verkeerd gegaan. De soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Hey, maar, maar als je maar... dit doortrekt, hè, wat jij zegt... dan uh, waren Jim en Jamai dus eigenlijk niet de beste... maar het leefde wel een mooie finale op... en de, eigen, de eigenlijke winnaar zat dus bij de nummers uh, drie... tot en met uh, verder naar beneden. Eh... Uh, nou, ik was wel erg fan van Hint, dat kun je wel zeggen. Maar ja. de, de, de, deze conclusies zijn geheel voor jou, <laughs> want dat is zeker niet het van... Ja, mij was gewoon bij far de populairste. En bij Idols ging het, uh, dat was een, echt een idolenverkiezing, dus een populariteitsverkiezing. Ja. Dus dat was een heel ander soort wedstrijd. Ja. Ik vind het ook wel weer stoer, Hek Jan, dat je gewoon zegt van... ja, het was misschien iets te kort door de bocht. Want uh, veel mensen geven dat dan ook weer niet toe en dat doe jij wel, dus hulde daarvoor. Nou, dankjewel, Jurgen. Het is fijn om te horen. En bedankt dat jij van de telefoon kwam. Graag gedaan. Hoi. No. Uh, nog een fitty, Harry van Bommel is een graag geziene gast natuurlijk bij radio en tv-programma's. Gisteravond zat hij bij Marielle Tweebeke in Nieuwshuur. Uh, ik denk dat dat geen goed idee is, maar ik denk dat het ook heel onwaarschijnlijk is. Nou ja, goed, dat hele interview gaat dan door. En aan dat interview is nogal wat vooraf gegaan. Ook Pauw en Witteman waren namelijk op jacht naar Harry van Bommel als gast. Van Bommel vertelde aan deja.nl dat de redactie van Pauw en Witteman als eerste had gebeld of hij misschien wilde aanschuiven. Nieuwsuur belde daarna en gaf direct aan dat ze van Bommel zeker wilden hebben. En van Bommel koos daarom voor Nieuwsuur. Eindredacteur Herman Meijer van Pauw en Witteman reageerde furieus op Twitter. Harry van Bommel heeft zichzelf zojuist voor het hele jaar onmogelijk gemaakt voor Pauw en Witteman. Moet hij zelf weten, maar wel flauw. Dat twittert dus de eindredacteur van uh, Pauw en Witteman. Van Bommel maalt er niet om. Uh, ik ben niet rancuneus in die dingen, zegt hij. Ze mogen me altijd uitnodigen, daar wordt het programma alleen maar beter van. En het lijkt wel Fitty Friday. De oud-hoofdredacteur van NSC Next, Rob Wijnberg, wordt in de Volkskrant en NSC Next geïnterviewd... over zijn vertrek bij die laatste krant. NRC-hoofdredacteur Peter van der Meers die zat onlangs nog in ons mediaforum... en volgens hem waren Wijnberg en hij het gewoon niet eens... over de koers van NRC Next. Dus zo'n groot verschil was het ook uh, niet, zo'n groot verschil van mening. Maar Rob zei wel van, kijk, deze agenda uitvoeren is minder mijn agenda... en dan ga ik liever iets anders doen. Uh, ja. uh, ja. Ja, die lezing van Wijnberg is een beetje anders. In de Volkshand zegt hij vandaag... als het Peter van der Meers aan iets heeft ontbroken... is het wel duidelijkheid. Eind september had Wijnberg een strategisch overleg... met Van der Meers over de toekomst van de krant, dacht hij. Een uur later stond hij stomverbaasd weer buiten... zegt Wijnberg in de krant nu, eh, baan kwijt. Ja, de waarheid zal zoals altijd wel ergens in het midden liggen. En nog meer fitties. Um, Zakenblad Quote is ontsnapt aan een enorme ramp, tenminste voorlopig. Een paar vrijdagen geleden werd uh, vlak voor het weekend even een flesje opengetrokken daar op de redactie. Dat gebeurt natuurlijk op veel plaatsen, de vrijdagmiddagborrel, maar toen gebeurde er iets heel erg vervelends. Toch, Mirjam van den Broeken? Nou ja, dat was toen wel even vervelend. Ja, we zijn wel even geschrokken. Hoofdredacteur van Want, uh, Quote hè? ben je? Ja, dat klopt. En er kwam ineens een, een dwangbevel binnen waarop stond dat, uh, dat we even een miljoen moesten overmaken. Daar kwam het eigenlijk wel op neer. Dus uh, we verslikten ons bijna in onze bitterballen. Wat hadden jullie misdaan? Uh, nou, we waren ons toen nog helemaal niet van enig kwaad bewust. Maar wat bleek, wij hadden ooit in 2009 hadden wij een artikel gepubliceerd over Jonald Bouwhuis. Um, die is daar toen samen met Hans Wiegel uh, uh, over naar de rechter gestapt. Want hij vond dat wij daarin uh, verkeerde dingen schreven over hem. Uh, uiteindelijk hebben we dat artikel inderdaad uh, offline moeten halen. En als we dat niet zouden doen, zouden we een dwangsom uh, van 50.000 euro per dag moeten betalen. De, de kop van uh, dat artikel was Hans Wiegel betrokken bij vastgoedfraude bouwstaten. So yeah, yeah. En zo'n vastgoedfraude, zo'n term bijvoorbeeld... dat mochten we niet gebruiken van de rechter... omdat het dan een juridisch geladen term is. Dus uh, op zich, de teneur van het artikel was nog niet eens fout... maar het feit dat we allerlei juridische termen daarin gebruikten... dat mocht niet van de rechter. Dus we hebben het toen keurig offline gehaald. En uh, ja, op uh, 4 november zijn we overgegaan naar een nieuwe website. Dus uh, nu. En daardoor is, uh, we hebben alle content overgeplaatst naar de nieuwe, nieuwe website. En daardoor is dat artikel per ongeluk weer online gegaan. Oeh, dus toen stond hij er ineens weer op. Ja, en dat was op zich nog niet zo ramp geweest... waren het niet dat wij toevallig in diezelfde week... ...een artikel weer over uh, Jonathan Bouwhuis hadden geschreven. Dus die man die zat zichzelf uh, te googlen... <laughs> ...en die kwam ineens dat oude artikel weer tegen. En die dacht, hé, hey, kassa. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, en toen uh, kwam hij dus met dat dwangbevel van 1 miljoen. Maar is de kou nu uit de lucht? Want jullie hebben natuurlijk gezegd... ...ja, het was een technische fout, het was niet de bedoeling. Ja. En toen? Ja. De, nou ja, de rechter heeft eigenlijk al onze, um, uh, wat wij daar tegenin hebben gebracht, gehonoreerd. Dus we hebben best wel een mooi vonnis liggen nu, van de kort rechter. Um, maar ja, hij heeft wel gezegd dat hij in uh, of aangekondigd dat hij in beroep gaat, in spoedappel. Ik heb daarvan nog niet uh, begrepen dat het al echt gebeurd is, hmm. dus wacht het af. Maar ik maak me eigenlijk niet heel erg veel zorgen. Als ik het vonnis van de rechter lees, dan denk ik van nou, we hebben echt op zoveel punten gelijk gekregen... Ja. Dat ik bijna me niet kan voorstellen dat de, de hoge beroeprechter ineens iets heel anders gaat zeggen. Want, want de Telegraaf berichten vandaag weer over. dat het is eigenlijk dus al een, een zaak die al veel langer speelt. Uh, maar in dat verhaal van de Telegraaf staat vandaag ook dat het dus inderdaad nog niet einde verhaal is. Omdat uh, die bouwhuis blijkbaar uh, dit uh, toch overeind houdt. Is het niet handig om hem even te bellen misschien? Ja, maar dat sowieso vinden we dat best wel gek. Want toen wij met dat nieuwe artikel over hem bezig waren... hebben we hem echt heel vaak geprobeerd te bellen. Maar hij nam gewoon niet op en hij belde ook niet terug. En toen hij achter kwam dat dat oude artikel weer online stond... had hij natuurlijk ook gewoon eventjes net met de redactie te bellen... en zeggen: van, joh, wat is hier aan de hand? Ik zie dat artikel weer staan. Kunnen jullie eventjes iets doen? Dan hadden we het natuurlijk meteen gedaan. Ja, nou ja. Maar ik speelde daar toch een ander belang voor hem... want hij heeft het wel nog drie dagen door, door op laten staan. Dus... Ja. ja, ja. Oké, okay, nou ja, de, de kou is nog niet helemaal uit de lucht, begrijp ik. Nee, maar ja, ik zou best een kop koffie met die man willen drinken om erover te praten hoor. Maar uh, dat zit er volgens mij van zijn kant uh, ja. in. Dus ja, dan houden we houden het een beetje op. Voorlopig vanmiddag maar even zuinig aandoen bij de vrijdagmiddagmorgen, <laughs> want je weet het nooit. Misschien komt die miljoen toch om de hoek. Een biertje, die champagne laten <laughs> we even dichten okay. vandaag. <laughs> Dankjewel, Mirjam te Broeker. Van de Broek moet ik zeggen. Sorry, hoofdredacteur van Quote is zij. Uh, dan nog iets anders. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is door de lezers van Time Magazine verkozen tot persoon van het jaar. We hebben al eerder gemeld dat hackers op internet een actie waren begonnen om dat voor elkaar te krijgen. Kim kreeg daardoor maar liefst 5,6 miljoen stemmen. Time laat wel weten dat Kim Jong-un met deze verkiezing niet automatisch de titel persoon van het jaar krijgt. Omdat de redactie van het blad uiteindelijk zelf bepaalt wie de winnaar wordt. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag... De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Gisteren werd bekend dat Gerrit Zalm commissaris wordt bij het olieconcern Shell. Zalm is voorzitter van de raad van bestuur bij ABN Amro. En hij staat bekend als iemand die geen blad voor de mond neemt. Dat deed hij in ieder geval niet toen Karel van der Graaf hem als minister een paar dagen mocht volgen. Dat was toen nog voor het programma Karel, 1997, praten we over. En Karel en Zalm gingen samen op bezoek bij Sjerk Mark Koopman en broer van. Goed, bent u die broer van de minister die er niet was op Prinsesdag? Oh, ja, ik. <laughs> ja. Ja? Ja. Waar was u nou? Ik Hij was vond thuis. het zo leuk als u kwam om te kijken. Hij had het heel erg leuk gevonden als ik uh, had gekomen. Maar ik had verwacht een uitnodiging te krijgen. Mijn oudste broer, die had wel het jaar daarvoor een uitnodiging gehad. En daar ben ik naartoe gegaan. ik zeg, hey, had je een uitnodiging? Hij zegt, ja, ik heb een uitnodiging. Nou, ik zeg, wacht ik rustig erop. Ja, ja. Een week van tevoren. Dus, dus niet gekomen. Dus niet gekomen. Nou, zei hij uit zijn grond van zijn, de grond van zijn hart, ja. Wat een lul, die broer nou, van mij. Had, die die die. had hij nog gelijk ook? <laughs> niet, Dat had ik ook gezegd uh, in zijn plaats. Waar was hij die boot? Hij was, euh, nou, hij was wel teleurgesteld. Bent u zich er nou gewoon even niet van bewust dat er een hele televisieploeg naast stond... als je Hallo. zegt, mijn bloe Was, was ik inderdaad, Dat was ja. niet waar ik aan uh, dacht. Nee. Je nee. was echt boos? Ja, nou ja ik, want ik vroeg van, uh, is hij er al? Uh, toen uh, vertelde mijn secretaresse van, uh, nee, hij komt helemaal niet. En toen zei ik dus, wat een uh, leuke Aandacht. jongen. <laughs> ja. ja. Gerrit Salme, hij begint op 1 januari bij Shell. Dit is Radio 1. Lunch... Het Mediaforum. En dat doen we vandaag met Jacobine Geel, presentatrice bij de, bij de NCV. Hartelijk welkom. Ik zei bij de KRO, hoor ja, je dat? Ja, ik weet ook niet hoe dat kan. Ben je aan het wennen? Uh, de hele fusie zit in je hoofd. Ja, ja. ja, nee, bij de NCV echt nog wel. En uh, Jan Kouterbrouwer is dus de columnist, uh, ook voor altijd wat trouwens, bij de NCV. Uh -huh. uh, en uh, NRC Handelsblad, taalstratege, journalist, nou ja. Van alles eigenlijk. Uh, laten we het hebben over de kwestie Harry van Bommel. Uh, ja, Die hoeft voorlopig dus niet meer af te, uh, op te rekenen op een uitnodiging bij, uh, bij Paul Witteman. Nou, we hebben het verhaal net helemaal verteld. Um, Volgens mij valt het ook wel weer mee. Want het jaar is bijna om hè. Dus misschien zat er een glimlachje <laughs> ah, achter. Ja, ja, ja. Dat is misschien ja, maar... juist een heel geestig bedoelde tweet. Laten we hem niet te hard vallen. Ja, dat zou nog kunnen inderdaad. zou nog kunnen, hè? Ja, dat... hebben we hem gezien. Want zo'n de... knipoogje is zomaar ja, gezet gemeest... en ook zomaar over het hoofd gezien. Ja, die heb ik er niet bij zien staan. Maar goed, inderdaad, het jaar is nog maar heel kort. Dus waarschijnlijk ja. zal hij dat hebben. Zo bedoel. erg is het niet. Om een beetje te. Punten maken misschien. Maar het geeft wel een beetje aan hoe de, hoe de strijd uh, gaande is tussen die programma's. Hè? Nou, ik ben wel blij met deze opmerking van uh, Jacobine, want zo had ik het nog niet bekeken. Uh, als, als hij, laten we het zo zeggen, als hij dit in april had getwitterd. Get, zeg je het, hmm. geloof ik? Getwitterd of getweet? Getwitterd. getwitterd. Dan uh, was het inderdaad anders geweest. Heel kwalijk, Want, ja. want dan. Weet je, iedereen die ook maar een beetje uh, bekend is met het medium televisie... weet dat dat een tamelijk onverkwikkelijke toestand is. Altijd achter de schermen met de gasten en schuiven en toezeggingen en afzeggingen. Uh, daar moet je niet over praten in het openbaar. Mm. En dan moet je zeker... Kijk, zij zijn de eredivisie... Uh, voetbal is oorlog. Nou, uh, Paul Witteman is ook oorlog. Uh, dus, en hij is de generaal en hij moet niet piepen over uh, een gast die op een gegeven moment... Nou ja, bovendien, die gast trekt uh. gewoon de consequentie van hun eigen beleid. Die denkt gewoon van ja, ik zit op het, op het reservebankje. Ja, en en hoe lang zit ik daar en straks val ik eraf. Want dan is er een nog actueler, belangrijker onderwerp. Dus dat zal hij vaker aan de beide hand hebben gehad. Dus no. door schade en schande wijs geworden. En nieuwsuur is natuurlijk ook een prima podium voor een kamerlid. Dus als hij zijn verhaal gewoon kwijt wil, dan doet hij dat waar dat kan en waar no. dat op dat moment kan. Jacobine, het is toch zo goed dat jij, uh, dat jij hiermee begon net. Want we zitten even snel terug te zoeken bij, uh, bij Herman Meijer. Dus de eindredacteur van Pauw Witterman. Hij heeft nu zijn laatste tweet luid. Wat een gedoe over één tweetje. Het jaar duurt voor Pauw Witterman nog vijf uitzendingen. Precies. En hashtag Harry van Bommel zit even op de strafbank. That's all. That's all. Het was dus eigenlijk precies ja, wat jij Dat als een steekje. Ja. Toch ja. even over dat, over dat beleid. Hè? Want, want uh, nou ja, het, het gaat ook wel tussen de wereld rijden door. En uh, hebben jullie zelf een keer uh, wel eens aan de hand gehad? Dat je, dus, uh, laten we zeggen, op de nominatie stond om gast te zijn in een van die programma's. En toch ja. op het laatst werd afgebeld. Ja, Vaak. Ja, ja. ja, ja hoor. het is all in the game. en dat, kijk Het gekke is, het, het is eredivisie. Ik weet ook dat als het de keuze was geweest tussen... wij spreken Paul en Witteman en Schepper en Co aan tafel... om mijn eigen programma dan maar even te noemen... dan had hij denk ik nog even gewacht. He, dan had hij het nog even uitgehouden tot half elf s'avonds. Maar nu was de kans nieuwsuur zeker. <tus> ja, dan, dan doe je dat gewoon. Ja. Kijk, je wilt op safe spelen. Uh, je hebt een boek geschreven en dat verschijnt in die week. En je weet met de huidige... Uh, stand van zaken in, in de media. Dat een, je hebt ongeveer een window van een week of tien dagen... om zo'n boek te presenteren uh -huh. en te lanceren... en onder de aandacht te brengen. Want daarna zegt iedereen... oh, dat was dat al twee weken geleden? Um, nou, en dan word je dus op een reservebank geplaatst... Uh, want men wil zich niet vastleggen. Dus dan ga je op zeker spelen. Dan ja. ga je zeggen: Nou, ik zit liever daar met een af, duidelijke afspraak. dan de kans dat ik bijvoorbeeld in het betere programma zit. het beter bekeken programma. Ja. Maar ook de kans dat uh, ik een uur van tevoren wordt afgebeld. Want ja. dat gebeurt. Ja. En vanuit zo'n redactie gezien toch ook wel weer logisch. Want je gooit een aantal ballen in de lucht op zo'n dag. en ja, uh, uiteindelijk blijven er daar drie of vier uh, uiteindelijk van over die aan tafel komen. Maar goed. Um, nou, oké, okay, dan is dat ook weer uit de wereld. En het is Harry ook bijna is ook kerst. niet van gisteren. Hè? Dus die is ook wel tuf. Ja, zeker. He? Die vindt het allemaal wel prima. Ja, die vindt het mooi. Deze hele dag gaat het nog over Harry. Dus <tie> is het is te ja, prachtig. Ja. Ja, Misschien zelfs nu meer in het ja. nieuws. Je weet het maar nooit. We gaan het horen. Misschien zit hij er vanavond <tie> wel om erover te praten. Dus je weet het maar nooit. <tie> <Dat tie> ja. Zomer praten we door in het mediaforum Nu het laatste nieuws. Jan van de Put: Radio 1. Het NOS-journaal. Nou, hij zit er niet in. Ik heb wel een paar andere dingen bij. Een huiszoeking in Stijn in Limburg. Heeft de politie een grote hoeveelheid wapens, drugs en vuurwerk in beslag genomen. De politie had informatie gekregen dat daar misschien wapens in het huis zouden liggen, nou er lag nog veel meer. Het blijft in Groningen, Friesland en Drenthe nog eventjes glad. Er geldt een waarschuwing voor extreem weer, maar dat is alleen nog voor de provincie Groningen, meldt het KNMI. De Italiaanse staatsschuld is in oktober voor het eerst tot boven de grens van 2 biljoen euro gestegen. Dat is 2000 miljard, dat heeft de Italiaanse centrale bank vandaag laten weten. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november gestegen tot 102 procent. De hoogste stand sinds juni vorig jaar, heeft de Nederlandse bank bekendgemaakt. En de Tour de France start in 2014 in Groot-Brittannië. De Tour begint in Leeds en zeker een van de etappes gaat eindigen in Londen van de Tour de France. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Ten zuidwesten van Nederland ligt een actieve storing klaar om over het land te trekken. Op dit moment kunnen de eerste druppels in Zeeland de grond bereiken. Vanmiddag breidt het regengebied zich langzaam uit in noordoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen plus 1 in Groningen en plus 6 graden in Zeeland. Een vrij krachtige, aan zee harde tot stormachtige zuidoostenwind maakt het voor het gevoel waterkoud. Vanavond valt nog enige tijd regen. Achter het regengebied volgen aan zee enkele losse buien. Vanavond wordt de maximumtemperatuur bereikt van 4 graden in het noordoosten tot 8 in het zuidwesten. Morgen trekken veel wolkenvelden over het land... maar zijn er ook enkele zonnige perioden. Vooral in de kustgebieden is kans op een enkele bui. Bij een matige tot krachtige zuiden- tot zuidwestenwind... wordt het een graad of 6 in het noorden en een graad of 9 in het zuiden. AWB Verkeersinformatie In de provincie Groningen... is het nog plaatselijk glad door IJssel. Dan staat er een file op de A50 van Arnhem naar Os... bij knooppunt Ewijk 4 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum vandaag met Jacobine Geel en Jan Kuitenbrouwer. Um, gisteren werd bekend dat de 15-jarige Fleur uit Staphorst zelfmoord heeft gepleegd. En het lijkt erop dat dat uh, alles te maken heeft met, uh, met pesten. Um, het is niet zeker of dit meisje zelfmoord heeft gepleegd uh, wegens pesten. Zouden de media hier pas uitgebreid over moeten berichten op het moment dat dat ook echt uh, vaststaat? Dat is eigenlijk een beetje de centrale vraag. Jan, wat vind jij? Ja, strikt genomen wel. Um, straks blijkt dat er iets heel anders aan de hand is. Het lijkt mij onwaarschijnlijk, want de aanwijzingen zijn natuurlijk wel heel erg sterk. Dus ik vind het ook wel gepermitteerd, eerlijk gezegd. dat De, ze nemen, de media nemen nu een gok, maar niet ten nadele van, van het slachtoffer en de nabestaanden. Dus in die zin vind ik het wel een, een gelegitimeerde gok. Jacobin ja, niet ten nadele van, zeg jij, maar ik heb wel het gevoel... dat meisje is eerst vermalen in haar eigen leven, toen vermalen door de trein... en nu wordt ze vermalen door het thema pesten... wat eigenlijk helemaal dominant is in de media. En ik zou het eigenlijk mooier vinden om bij zoiets... Wat, wat, waar je inderdaad, eigenlijk kom je er misschien helemaal nooit wel achter helemaal. Hè? Want het, is, ja, het zit toch in iemands ziel, in iemands hart... hoe dat eigenlijk uiteindelijk uitvalt, zo'n beslissing of beslissing. Ja. Dat je denkt, een klein mooi in memoriam van, van wie was dat meisje eigenlijk, daar heb ik dan misschien meer behoefte aan dan dat zij weer de exponent is van een trend die oprukt mm -hmm. en kop in de telegraaf pesten, veld, weer een slachtoffer. Alsof we het hier over georganiseerde misdaad hebben, weet je, een soort gang die over Nederland raast. Mm -hmm. Dat vind ik niet helemaal de toon waarin maar, dat meisje wordt recht gedaan. Dat is waar, maar aan de andere kant uh, zijn er ook wel. zou het mij niets verbazen als het uiteindelijk zou blijken. Kijk, zij heeft zich dus al één keer echt publiekelijk uitgesproken. Dat gedeelte, ja. met dat gedicht ja. wat ze heeft gemaakt. Ja. Um, uh, ze heeft dit ook ten overstaan van haar klasgenootjes gedaan. Ze heeft, naar het schijnt, dat moet natuurlijk allemaal nog moet bewezen worden. Maar er schijnt een brief te zijn waarin de pesters ook met name worden genoemd. Wat die Tim van een half jaar geleden... Was het Pim, sorry? Tim. Tim. Tim Ribberink. Uh, niet gedaan heeft. Hè? Die heeft nee. geen namen genoemd, nee. zij heeft dat wel gedaan. Dus nee. dit geeft wel nog, enigszins de indruk nog, van een statement Maar dan nog is het dit ene meisje dat door die specifieke pesters... misschien tot haar daad uh, het laatste duwtje heeft gekregen. Nee. Het is niet de pest... Het pesten nee, nee, in het nee, nee, algemeen, weet je dus... Alsof er een soort, nou, een soort, een soort landelijke samenswering ja, zou zijn. Ja, nou, en, en ik denk dus. ook dat heel veel scholen... hebben natuurlijk een ongelooflijk beleid op juist pesten. Dus, dus net als met die grensrechten, denk ik ja, het zijn uiteindelijk wel die jongens, die, die man, weet je. Ja, maar en en hebben ze... daar moet je wel ook op. Geen, nee, beetje nee, oog ik, voor Wat houden. ik lees dan in die berichten is dat zo'n school ook zegt... Ja, we gaan... ten eerste wordt er een extern bureau ingeschakeld voor een onderzoek. Dat vind ik ook heel navrant. Kan de directeur dat zelf niet? En dan is er een monitor-pestbeleid-commissie-werkgroep. Ja, die zaten dus vermoedelijk te vergaderen op het moment dat het meisje voor de. Weet je wel, dus het wordt ook allemaal wel heel erg in die organieke sfeer getrokken. Die, die schooldirecteur, locatiedirecteur, het woord alleen al, uh, die gaat dan een extern onderzoek in, in het kader van de transparantie. Weet je, ik, er komt zo'n hele nare, moderne uh, sfeer van... En ondertussen van, is dat meisje uh, gewoon dood. Uh, en wie was zij en krachteloos Even nog naar de mediakant. Ja. De, de NOS heeft besloten om daar eigenlijk heel kort maar aandacht aan te besteden. Omdat ja, het nog allemaal heel onduidelijk is. Ja. Nou ja, overal wordt die discussie gevoerd. We gaan er straks in Stand.nl ook weer over uh, spreken. Uh, iemand die zelfs roept dat er een, misschien een parlementaire uh, enquête over dat pesten moet komen. Het uh, copycat-gedrag komt natuurlijk onmiddellijk om de hoek. Hè. Doet iemand iets, omdat uh, een paar weken daarvoor het er heel lang over gegaan is. Mm -hmm. um, en, en Er zat nog iets in. De, de, de, we hebben die jongen gehad van de week, die, die die open brief aan Rutte heeft geschreven. Die zat gisteravond ook bij Paul Witteman. En Ja, iedereen is, is natuurlijk ontsteld over het verhaal wat die jongen vertelt. Maar je, je zou bijna denken van wordt dat ook nog even uitgezocht of het ook allemaal bijvoorbeeld wel echt zo is en zo, wat hij beweert. Mm -hmm. we, we gaan er allemaal maar ook helemaal erg mee. Ik dat, heb... dat, dat gevoel had ik gister ja, heel erg. Ik heb zelf het idee dat en in die zin is het wel een maatschappelijk probleem uh, dat uh, kijk, er komen ontzettend veel maatschappelijke problemen op de school af hè? en dat leerkrachten in het mensen in het onderwijs die worden daar horendol dol van op een gegeven moment moeten ze kinderen ontbijt gaan verzorgen, want dat doet Mams thuis niet, weet je wel? Dus dan wordt die, zeg maar dat dat maatschappelijke falen wordt heel moet, moet die school telkens maar opvangen. Dus je moet een onderscheid maken tussen dingen die deschools zijn en dingen die eigenlijk niet deschools zijn. Dus de leerkrachten die met kratjes appels lopen te slepen, ik heb het letterlijk gezien, omdat de kinderen te weinig fruit eten. Mm. Um, maar pesten is heel erg deschools, Want pesten gebeurt in schoolverband... Mm -hmm. en kan ook niet buiten schoolverband. Ja, maar het ging nu wel ook en eens over de vraag van de media. He, dat, dat vroeg ja, maar jij. Ik, nou ja, dat nee, maar ik, ik, ik, ik, in die zin... vind ik het wel een onderwerp... wat grote media-aandacht waard is. Ja. Namelijk omdat, uh, uh, omdat... we hier inderdaad met een maatschappelijk probleem... te maken hebben. Ja. En dat, dat na, naar mijn gevoel voor een belangrijk deel... ligt aan het feit dat scholen wegkijken. Ja, ja. Maar, wat, maar wat, mag, ik, wat, mag wat, de journalistiek wat voor mij daar overeind? vragen bij stellen? Ja. Inderdaad, want je denkt al gauw... Ja, dat, dat, dan wordt het ineens heel cynisch. Ja, maar kijk, of zo. Het, is, het is zonneklaar dat er gepest wordt op school. En dat kinderen daar onder lijden. Het is niet gezegd dat dit meisje daardoor alleen maar gedreven werd tot haar uh, stap. Uh, nou ja, om, dat zag je met die, met die verpleegster. Uh, nee, maar goed, dus, dus, dus ook, uh, ik vind sowieso suicide een, een, een te kwetsbaar en te individueel en persoonlijk verhaal. om helemaal direct nou ja, te koppelen nee, maar... aan een maatschappelijk okay, probleem. Maar dat is op... een beetje mijn punt. Ja. Maar zie je het dan als een ongeval? Want 15-jarige meisjes plegen over het algemeen geen zelfmoord. Nee, maar het is natuurlijk dus vreselijk. Dus dat... zij is Daar misschien op dat moment. Ik echt gewoon... niks aan afdoen. Nee, maar goed, het kan ook een ongeluk zijn in de zin van een, een opwelling die, die ze anders zou hebben bedwongen. Ze stond te huilen, ze was met een mobieltje in de weer. Enfin... Ehm. Um... Maar ik, wat, ik, wat ik zo afgrijzelijk vind, is dat dat gebeurt in kleine, rurale gemeenschappen. Niet op een massaal anoniem VMBO in Rotterdam, maar gewoon in de provincie. Mm. Een, vermoedelijk een school met een christelijke achtergrond. En dat, ze, en dat meisje werd bijvoorbeeld, een van de details die je nu leest, consequent met dikke aangesproken. Ja, ja dat kan je gewoon verbieden. Op een ja, school. Nou. In Amerika wordt het verboden. Als gezegd. We gaan er straks over doorpraten ja. in stand.nl. Vanaf ja. half twee. Uh, nieuw programma van John van der Heuvel. Uh, zat gisteravond, gistermiddag nog op bezig zenden. Bij de collega's van de EO. Om daarover te vertellen. Uh, hij gaat uh, kinderen die ontvoerd zijn. Waarover wel een gerechtelijke uitspraak aan de grondslag ligt. Hè, dus die zijn toegewezen aan een van de ouders. Uh, maar toch ontvoerd zijn uh, naar uh, vaak een ander land. Uh, die gaat hij uh, terughalen. Uh, op een legale manier benadrukt hij dus. Ga jij kijken Jacobien? Nou ik had niet zo'n aandrang. Ik zou zeggen, doe het niet. Maak het waarom, niet. Waarom niet? Nou ja, misschien wel bijna om dezelfde... Je treedt in iets wat, wat heel erg persoonlijk is. Het, gaat, het, het is een conflict tussen twee ouders van een kind. Het kind is daar al het slachtoffer van. Sowieso al. Altijd. Dat, dat, dat heeft tot iets geleid. En ik weet niet hoe dat kind daar dan onder uh, is op dat moment. En hij gaat dat kind niet van tevoren waarschuwen, volgens mij. Dat kind wordt gewoon terug ontvoerd, kun je zeggen. Dat is eigenlijk wat hij doet. Ja. Dus het is ontvoering met ontvoering vergelden. En ja. ik vind dat een buitengewoon immoreel idee. Ja. Jan, er zijn ook mensen die zeggen... ja, uh, dat zal heus wel uh, goede bedoeling zijn van, van Van der Heuvel... maar het is ook tegelijkertijd uh, sensatietelevisie. Ik vind het een geniaal concept. Het is echt briljant. Ik bedoel, je gaat dat dus doen hè? en dan ga je dus uh, op allerlei plaatsen in de, de wereld die kinderen terugroven... En dan, als dat een beetje aanslaat en het programma werkt... dan ga je naar die landen toe. En dan ga je dat format daar ook verkopen. En dan zeg je, jongens, in Nederland zit een kind... Mensen jou, ja. zien jouw gezicht er nu niet bij. Want die denken dat jij dit serieus mee hebt. Nou ja, maar dat is natuurlijk... Ik bedoel, zo werkt het toch. Je moet toch een, een televisieformat bedenken... dat internationaal kan aanslaan. En dan gaan ze die kinderen terugroven. En dan krijg je dus een wereldwijde De stroom van, van, van kinderontvoeringen. En, en, een, en dan heb je een internationale... Kijk, cijferhit. Dat is fantastisch. En dan heb je vervolgens ook... Een heleboel ernstig getraumatiseerde kinderen. Maar hé, hey, uh, waar gehakt wordt, vallen smaanden. Maar toch, ik ben toch... blij dat we het eens zijn. Ja, maar toch de conclusie. Kijk, waar John van Heuvel ik... kan het prima voor <coughs> zichzelf opnemen, maar die, maar die, die zegt van: die, die doet dat ook echt wel vanuit een uh, uh, ja, bepaalde drive. Dat hij vindt dat... Dan moet hij het, het doen zonder camera. Ja. Burgers mogen de politie zoveel mogelijk voor de voeten lopen. Vind ik allemaal prima. De politie loopt de burgers voor de voeten. Heel goed. Dan ben je voor mij nog een held ook. Maar als. John de Mol of uh, Reinhard Oerlemans de politie voor de voeten gaan lopen... omdat ze daar wel een leuk formatje in zien. Nee, mm. sorry. daar moet je televisie Dan zijn we terug bij het VU-MC. Huh. Dat is... Dan dus dat, dus, dus als John van Heuvel zegt, dat is de laatste strohalm vaak voor zo'n ouder. Hè, want die heeft dan alles al gedaan, die is totaal radeloos. Ja, maar goede bedoeling. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. En als dit dan ook weer zo'n goede bedoeling is... dan denk ik, dan moet je dan toch nog een keer nadenken en denken, ik heb er een hele goede bedoeling mee. Het, het leed van die kinderen en die ouders grijpt me echt aan. Ik lig er wakker van en toch ga ik geen televisie Het is ook maken. wezenlijk anders dan wat Peter R. de Vries doet. Dat moet ik dan uh, Peter R. de Vries wel nageven. Er is een moord, er is een slachtoffer en die moord is niet opgelost. Dat is duidelijk. De politie krijgt het niet voor elkaar. Peter krijgt het wel voor elkaar. Mm -hmm. Prima. En dat je daar en passant okay, ook nog uh, sexy televisie van maakt... Is maar het is moreel gezien een volstrekt duidelijke zaak. Hij treedt in een echtscheiding. Ja. Nou, hoe moeten wij dat beoordelen? Zondag is het voor het eerst volgens mij te zien op tv. Dan gaan we het bekijken. Hans-Jaap Melissen tot besluit is gekozen door Villa Media... Uh, tot de journalist van het jaar. Um, terecht, Jacobine? Ja, ik denk dat dat terecht is. Ik bedoel, je moet altijd even denken, van wat heeft hij ook alweer allemaal gemaakt? En, uh, maar... maar een goede journalist. Uh, mo moeilijke gebieden waar hij in werkt. Ik zit nu veel in Syrië. Ja, gaat ja, vaak terug dus naar dat land. Dat om, op zich vind ik al heel, heel, heel dapper. En dat kun je ook alleen maar uh, re redelijkerwijs verslaan. Als je daar ook vasthoudend in bent. En in doorgaat. En dat doet hij. Dus alle lof daarvoor zou ik zeggen. Want ja. de afgelopen jaren. We keken even terug naar de laatste prijswinnaars. Brenno de Winter. Uh, vorig jaar Robert Chisal en Joep Dome, Die die, uh, die affaire in de katholieke kerk boven water hebben gebracht. Antoinette Hetsenberg heeft hem al eens een keer gehad. Dus eigenlijk allemaal binnenlands. En nu krijgt echt een, een man die veel buitenlandse nieuwsberichtgeving verzorgt... Ja. die krijgt die prijs. Nou, het is, wel, is, is inderdaad wel terecht, vind ik. ik bedoel, er zijn veel uh, gevaarlijke brandhaarden op dit moment. En uh, er zijn een paar journalisten die daar tamelijk onverschrokken uh, op afgaan en belangrijk werk doen. Dus ja. uh, dat mag wel beloond worden. En ook goed, dat, want dat stond ook volgens mij in het juryrapport... dat ze dus inderdaad niet één keer daarheen gaat. En, en, ja, ja, precies, het, is, het gaat om de vasthoudendheid. En en gaat voortdurend En terug. dat is ook, vind ik, de enige manier waarop je dat ook kan doen. Op, ook serieus. Hè? Want anders, dan, dan voor je het weet, zit je bij een incident... en dat is in zo'n land zomaar uit uh, zijn verband uh, gerukt. Ja. Dus dat is goed. Goed, ja. jullie, jullie kunnen er mee leven. In ja, ieder geval. zeker. Ja. Okay. Van nou, harte gelukkig gewenst trots, zelfs. zelfs. Nou, oké, okay. wij ook. Want hij, hij, hij zit hier ook wel eens. dus. Uh, hartelijk dank uh, voor jullie bijdrage... Aan dit mediaforum. Jan Kuiterbrouwer en Jacobine Geel. Graag gedaan. Ja. Dit is Radio 1. Lunch. Want op vrijdag moeten we altijd in één ruk door... want uh, dan kan het maar zo zijn dat er een beslissingsronde valt in uh, de quiz. Uh, we hebben 66 punten op de teller, dat is de hoogste score. En jij, jongeman aan de overkant van deze tafel... Uh, Nabil Yassin heet hij, hij is 22 jaar, komt uit Veenendaal. Jij kan daar nog uh, een, uh, een mooie draaier geven. In wielrennen zeggen ze dan het karretje in de poep rijden... van die... Van die, uh, van die 66 punten. Want jij bent de enige die daar nog wat aan kan veranderen. Uh, student, hè? Ja. Business administration, wat ja. houdt dat in? Uh, ja, mooi, op zo'n mooi gezegd is het gewoon bedrijfskunde. Oké. Okay. Ja. En wat wil je uiteindelijk worden? Een eigen bedrijf? Of? Pff, nee, ja, ik zou uh, het liefst uh, consultancy kant op willen. Consultant. Ja, ja. ja. Okay. ja niet, hoeft niet per se eigen onderneming, maar... Uh. Bij een grote consultie.bureau of zo. Ja, dus je zit wel in de cijfertjes, maar we kijken ja. ook of je de feitjes ook een beetje <laughs> op orde hebt. Het nieuws met name. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Daar komt-ie. De nationale nieuwsquiz. Het is uh, niet gelukt en dan word je helemaal. Uh, ja dan, dan loop je leeg. <n te zijn> het is uh, zo frustrerend. En geloof maar dat die, uh, dat hart daar tekeer ging. Uh, het is de rottige, rottigste plek van Nederland om daar vast te komen zitten als bultrug. Ja, het is gewoon niet gelukt en dan loop je leeg. Ja, treurige dag voor dierenmin in Nederland. Alle pogingen om de aangespoelde bultrug te redden zijn mislukt. De enorme dier is zo zwaarlijvig dat het zijn eigen organen platdrukt. Volgens de experts is hij ten dode opgeschreven. Vraag 1. Hoe heet het 20 ton wegende gevaarte? Johannes. Dat is goed. Het is een voorbarige naam trouwens... want uh, het kan net zo goed om Johanna uh, blijken te gaan. Maar het is uh, nu niet te zien of het om een mannetje of een vrouwtje gaat hier. Vraag 2. Wat is de naam van het eilandje bij Tessel waar Johannes vast ligt? Razendebol met twee hoofdletters. <laughs> ja, inderdaad. Ja, je hebt goed opgelegd. Uh, het wordt ook wel Noorderhaaks genoemd trouwens, uh, daar, maar de razende bol is goed. Vraag 3 is de kop uit de krant. Ik lees hem voor... en je krijgt ook nog uh, drie mogelijke antwoorden te horen. En aan jou de taak dus om te zeggen welke van die drie bij die kop hoort. Wonderboy met lastige missie. Wonderboy met lastige missie. Gaat dit over één? Camille Eurlings volgt KLM-topman Peter Hartman op. Hij moet leiding geven aan de verdere integratie tussen KLM en Air France. Twee, in Brussel zingt de naam van minister Joen Dijsselbloem rond als nieuwe voorman van de Eurogroep. Of drie, PvdA-minister Lodewijk Asscher moet beleid verdedigen dat door de VVD is ingezet. Dus Wonderboy met lastige missie. Over wie van deze drie gaat het? Drie, Lodewijk Asscher. Ja, zeg je heel overtuigend. Kop uit de volkshand, inderdaad, is goed. Als vicepremier in het kabinet Rutte II moet hij het PvdA gezicht zijn in de coalitie met de VVD. Maar als vakminister op Sociale Zaken en werkgelegenheid moet hij een sociaal-democratisch accent zetten op het beleid dat deels door zijn VVD-voorganger Kamp is ingezet. Vraag 4. Welke omstreden bezuiniging van 90 miljoen euro wil de minister niet terugdraaien? Geef flauw idee. Nee? De bezuiniging op de kinderopvang is het. Zit je ook nog niet echt in. Hè? <laughs> nog niet? Nee. Vraag 5 is een geluidsfragment. Luister goed, wie is hier aan het woord? Dus wij hebben gezegd: in die vuurwerktraditie het kan fantastisch verlopen. Maar ik zal ook nooit verbaasd zijn als het ineens alle haren wat we hebben meegemaakt uit de hand loopt. Pieter van Vloof. Dat is goed, hij is voorzitter van de stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie. Vraag 6. Die stichting die stelde gisteren voor om met oud en nieuw... een burgerwacht in te stellen om te zorgen dat de jaarwisseling rustig verloopt. In welke stad werd vorig jaar een succesvolle pilot gedaan... met vrijwilligers die tijdens de jaarwisseling patrouilleerden? Den Haag? Dat is een gok, hè? Ja. Is goed. Okay. Groep jongeren sprak andere jongeren aan op hun gedrag en dat bleek effectief. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Dat gaat goed tot nu toe, maar we zoeken nu een onderwerp uit het nieuws. Dus één term uit het nieuwsaanbod. Geen persoon, maar een onderwerp. En uh, als jij weet wat het is, uh, dan moet je onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Ik laat Den Haag links liggen. 3. Trots en zelfvertrouwen heb ik al lang niet meer. Stop. De vierde? zegt hij ook met heel veel overtuiging. Uh, ik lees nog even die andere voor, want dat vinden mensen thuis ook altijd leuk... om dan toch mee te blijven spelen. Want de vraag is natuurlijk, is het inderdaad de Vira? Um, trots en zelfvertrouwen heb ik al lang niet meer, hadden we gezegd. Ik ben peperduur, maar verwijs inmiddels naar een goedkope supermarkt. De SP wil mij door alle vertragingen niet meer laten rijden op het hoge snelheidstraject. Het is inderdaad de Vira. Knap hoor.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 U kunt stemmen op onze website als www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekjes, standpunt. Nou, we gaan zo meteen de ontknoping van de quiz van deze week meemaken. Wordt het Nabil Yassin de kandidaat van vandaag, of toch Bram van Enkervort? Eerder deze week zette hij 66 punten in de boeken. Nu de Doors. Don't you love her badly? Or don't you need her badly? Don't you love her ways? Or tell me what you say. Jim Morrison, hij is ook jarig trouwens op 8 december mooie dag om jarig te zijn. Uh, was jarig op 8 december, want hij is er tussen niet meer. Zit in de rock'n'roll helemaal. Samen met de Doors natuurlijk en Don't You Love Her Metley. Nabil Yassin hij heeft het helemaal in eigen hand. 22 jaar uit Veenendaal. Uh, zet er net 8 neer in, de eerste, uh, in het eerste deel van de quiz. Dat betekent dat het 9 goed moeten zijn om de weekwinnaar te worden. Want hoogste score is 66. Nou ja, dan komen we op 72, dus dan ga je er overheen. Uh, 90 seconden de tijd. Ik moet de vraag helemaal stellen, zeg ik er nog maar een keer bij. Dat zeg ik ook voor de mensen thuis die daar vaak over mopperen. De doorheen schreeuwen heeft eigenlijk geen zin. Um, dan geef je het antwoord of je zegt pas. We gaan kijken hoeveel je komt. De Nationale Nieuwsquiz. Het Europese masterplan van wie is naar de eurotop voorlopig van de baan? Van Rompuy. Goed, welk land heeft gisteren voor het eerst zijn twijfels uitgesproken... over de overlevenskansen van het Syrische regime? Rusland. Goed, wat voor twee dingen zullen in de nacht van maandag op dinsdag neerstorten op de maan? Satellieten. Goed, van welke Deense auteur is een nieuw sprookje ontdekt? Pas. Hans-Christian Andersen. Met welke operatie kunnen aanstaande ouders vanaf volgend jaar... meekijken in het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven? Pas. Keizersnee, welke staatssecretaris is woest op de Nationale Ombudsman? Pas. Fred Teven, bij welke bandenfabriek heeft de rechter een wilde staking verboden? De Lop. Goed, welke Nederlandse componiste overleed gisteren op 77-jarige leeftijd? Otto Ketting. Goed, Estel Stel Kruijf heeft welke raadsman aan de kant gezet? Bram Goed, welke oud-minister is voorgedragen als nieuwe commissaris bij Shell? Um, uh, Zalem. Goed, wat is de naam van het Warenhuis dat gisteren met veel belangstelling is geopend in Amsterdam? Um. Amberfish? of Amberfish? Ember Fitch. Fitch. Fitch. Welke afdeling van het Ruwaard van Putten ziekenhuis gaat vanaf maandag weer open? Uh, cardio... nog. Is goed. Aan K welk land heeft de tuchtcommissie van de UEFA gisteren straffen opgelegd in verband met racisme? Uh, Brazilië. Servië. Onder welke naam gaat Rabobank Wielenploeg volgend jaar verder? Blanco Pro Cycling. Goed. Welke Nederlandse film bereikte gisteren de grens van 400.000 bezoekers? Bombardement? Alles is familie. Wat is de naam van het Amsterdamse ziekenhuis dat maatregelen treft... om de samenwerking tussen artsen te verbeteren? VMC. Dat is goed. Welke Nederlandse acteur heeft op het filmfestival van San Marino... de award voor beste acteur gewonnen? Jan Smit. <laughs> je, je zit wel in die film van het Bombardement. Ja. Maar volgens mij moet hij nog komen. Die gaat volgens mij komende week in de uh, première. Nee, dat zou wel mooi zijn voor Jan, als hij nu al een prijs zou winnen. Uh, het is uh, Ruben van der Meer trouwens. De vraag is: uh, zijn het er acht, uh, zijn het er negen? Want die waren het nodig om uh, over die 66 heen te komen. Wat denk je? Ik heb geen idee. Je had het al een keer eerder meegedaan, ja. hè? Had, ja. je, had je 72, 72. punten? Um, ik kan je feliciteren. Echt? Het zijn er tien, dus dan kom je op 80. Goed Mooi, gespeeld, man. Dank je wel. Ja, dus jij krijgt, uh, behalve die normale prijzen... dus de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox... ook nog eens een keer een envelopje met 300 euro's uh, daarin. En dat is altijd leuk voor een student. Ja, vooral voor de kerstvakantie, dus... Uh, nee, ik kan het niet, goed te gebruiken. Daar kan je wat moois mee doen. Ja. En je mag je weekwinnaar noemen, dus je maakt de blits daar in Veenendaal. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, gefeliciteerd. Ja, uh, dank je uh, Mooi dat je hier was. Goeie reis ja. terug. Uh, wij melden ons uh, zometeen weer. Dan gaan we praten met een uh, documentairemaker... die een uh, film aan het maken is over de Tachilleplein in Cairo. Maar hij wil eigenlijk helemaal niet in die politieke uh, toestanden daar treden. Hij was eigenlijk gewoon bezig met een film te maken. En hoe gaat dat dan? Uh, bovendien de afsluiting van In de Praktijk bij de obesitaskliniek in Amsterdam. Allemaal zometeen na het NOS Journaal.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 U bent ook welkom. In de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5. Bij... Vrijdagmiddag live. Radio 1. Turn, turn, turn, turn, turn het nieuws van alle kanten. Als je in je eentje aan een zorgverzekeraar vraagt om de premie te verlagen... is het antwoord vaak ja.